Uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een nog onbekend energiebedrijf wordt verdacht van handel met voorkennis. Vorige week deed toezichthouder ACM een inval. ACM wil niet zeggen om welk bedrijf het gaat. Eerst moet het onderzoek nog worden afgerond. Bij de handel op de energiemarkt zou het marktgevoelige informatie hebben achtergehouden. Dat is tegen de regels, omdat die informatie van invloed kan zijn op de prijs van energie. De VS is gestopt met de levering aan Turkije van apparatuur die noodzakelijk is om te kunnen vliegen met de F-35, ook bekend als de JSF. Amerika is woedend dat Turkije Russische luchtafweerraketten heeft besteld. Die worden in juli geleverd. De VS en de NAVO zijn bang dat Rusland door dat systeem in staat is F-35's op te sporen en te volgen. Ook de levering van 100 straaljagers aan Turkije staat op het spel. President Erdogan trekt zich niets aan van de dreigementen en weigert de afspraken met Rusland terug te draaien. De vier kinderen van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi... hebben van Saudi-Arabië ieder een luxueuze villa gekregen. Ook krijgen ze volgens de Washington Post... alle vier enkele tientallen miljoenen dollars... en maandelijks een toelage van meer dan 10.000 dollar. Volgens de krant is het de bedoeling... dat de kinderen in ruil daarvoor terughoudend zijn... in hun commentaar over de dood van hun vader. Het veranderen van namen van ministeries heeft zo'n 32 miljoen euro gekost. Dat heeft de Volkskrant uitgerekend. Bij de komst van Rutte 3 kregen een aantal ministeries een nieuwe naam. Het duurste was de invoering van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. De nieuwe naam kostte zo'n 26 miljoen. De verandering van ministerie van Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid kostte 2 miljoen. Dan het weer nog, wolkenvelden, vooral vanochtend af en toe een bui. Vanmiddag eerst opklaringen, het wordt 13 tot 16 graden. Later in het binnenland opnieuw buien, mogelijk met onweer en windstoten. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het zuiden, kans op buien. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een ongeluk op de A10, knooppunt meer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Daardoor 4 kilometer bij Amsterdam-Oud-Zuid.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in sieren, Wanneer het lekker. die dus en va die zegt de zee zit in mijn ogen. We gaan naar zand. is Arie Kopen en voor mij zit Patrick van Heij. Die gaat interviewen over de geschiedenis van de Halemstraat. Uh, luister goedemorgen nogmaals. Uh, en ik ga meteen beginnen met het vragen. Patrick, een hele goede middag is het inmiddels, heb ik gezien. En uh, ja, wie ben je en wat doe je eigenlijk... precies normaal gesproken in het dagelijkse leven? Nou, goedemiddag Arie. <laughs> uh, ja, mijn naam is Patrick van Heij. Ik ben uh, en sinds een uh, jaar of uh, negen ben ik... Uh, piloot bij KLM. Ik woon in de Haarlemmerstraat en uh, ben getrouwd uh, met uh, Ellen uh, Vrijdaas. En uh, ik heb nog twee dochters ook. Dus, uh, twee jonge dochters heb ja, ik begrepen. Noortje ja. is zo uh, bijna drie en uh, Lot is net uh, een maand of uh, bijna drie maanden. Dus, uh, Kortom, een druk bestaan. Hè? Ja, zeker. Dat ja. is uh, hou druk van de straat. Ja, dat snap ik. Ja. Ik <laughs> weet uit eigen ervaring hoe dat werkt. En ondanks al die drukke werkzaamheden en de kinderen heb je nog tijd gezien om een project op te starten. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Hoe ben je eigenlijk op Zandvoort terechtgekomen? Want kwam je, gezien je achteraan kom je niet uit Zandvoort? Nee, dat is uh, correct. Uh, mijn, uh, mijn roots was uh, de liggen in uh, Den Haag. Uh, daar komt mijn opa vandaan uit uh, Scheveningen. Dus de kus zit wel een beetje in mijn naam en ook in mijn achtergrond. Toevallig in de Zandvoortse straat gewoond in Heemelijk uh, Nee, het is uh, uh, nou, dat moet ik even. nee. Ik heb nooit de Zandvoortse straat gehoord in de, de, de, de, de, aan de Alisson Nou, dus, ik uh, weet dat die er is. Oké. Maar die uh, nee dat uh, als ik de naam hoor, zou ik het wel weer uh, weten. Oh ja, die straat was, het, maar die kan ik zo even 1, 2, 3 niet uh, verzinnen. Uh. Uh, ik ben uh, wel geboren in Den Haag en uiteindelijk uh, opgegroeid in de Zoetermeer. Dat is een, een voorstad van Den Haag. En uiteindelijk, uh, via veel omwegen van mijn studie, ben, uh, ben ik samen gaan wonen met uh, toenmalige, vandaag mijn huidige vrouw in uh, Den Haag. En uh, na een aantal jaren samen gewoond te hebben, hadden we beslist om, uh, om uh, te kijken naar een, een huis uh, om te gaan uh, kopen. En, uh, toen waren we eigenlijk wel geïnteresseerd om in de buurt van Haarlem te gaan wonen. Omdat de, de, deze omgeving ons erg uh, trok. Enerzijds uh, door het werk wat ik doe wat dichter bij Schiphol is. Anderzijds uh, door, uh, door toch wel relatief korte afstand uh, uh, tot Den Haag. Want mijn vrouw werkte toen uh, in Den Haag. En uh, door het uh, zoeken op een bepaald type woning wat je als het ware in deze uh, regio vindt. Ja. kwamen we een huis terecht in de, die we gingen bezoeken in, uh, in de Haarlemestraat. En nog eigenlijk, voordat wij de Allemstraat binnenreden, waren we eigenlijk al verkocht. Dus uh, door ja. de omgeving en door de sfeer die hier is. Je woont hier nu al een jaar of zo? 6,5 nu. 6,5, ja. Dus, ja Het uh, is natuurlijk een hele karakteristieke straat. Ja, dat, uh, dat is zeker hele, zo. Ja, ja. Een hele oude straat, ja. een hele monumentale ja. pan. Want ik krijg vaak verzoeken van mensen kleurenfoto's, Want ze wilden graag de panden dan weer in eh, originele staat terugbrengen. Kijk, een oud huis heeft in principe, althans dat is mijn mening... meer karakter dan al die flats die ze tegenwoordig manier gooien her en der. Maar dat is een ander heel verhaal. Ja, ja dat, de ene, dat beam ik uiteraard. Want ik wens zelf ook op dat ja. huis uh, verliest geworden. En uh, het heeft tevoren zijn nalezen een oude woning. Dus, uh, ja. En dat was ook de, de reden, denk ik, dat het, uh, om, een, om een bruggetje te slaan... dat ik uh, wat ze ook aangeeft... Uh, het was prima bewoonbaar dat huis. Alleen ja, je wilt, enerzijds wil enerzijds je het opknappen in de oude stijl. anderzijds wil je het ook wel als het ware naar de hele maatstappen qua comfort wil je het in gaan richten. En uh toen heb ik, uh, ben, zijn we vrij snel lid geworden van het uh, genootschap uit Zandvoort. Ook uh, om het Blaas de Klink uh, te zien. En ja. ook de, op die manier dat ze veel aandacht besteden aan, uh, aan de bebouwing. Heel en, een verstandige beslissing geweest. Ja, dus, uh, En uh, ook vonden wij het wel heel bijzonder, omdat je het eigenlijk een soort tweedeling ziet in Zandvoort, eigenlijk het, het, het, uh, het naoosse gedeelte en het voorlosse gedeelte. En uh, waarbij het toch heel veel uh, helaas uh, niet, meer, uh, niet meer is. En uh, zeker met die bijzondere aanzichtkaarten die, uh, die het toch regelmatig in de klink verschijnen, uh, weet je als daar nog meer uh, geïnteresseerd in het uh, oude Zandvoort. En, uh, en ook omdat ik op een gegeven moment uh, uh, dus die uh, in, in aanmerking of aanraking kwam met, uh, met het bestuur... en toen de tijd uh, Sensen uh, om te vragen van nou wat is er nog allemaal meer uh, over mijn huis uh, uh, te vertellen... Uh, kwam ik op die manier eigenlijk in contact met het genootschap. Ja. Uh, ja. En, en, en was meteen het plan om daar een onderzoeksgroep voor op te zetten... en, en al die geschiedenissen van de Halemerstraat... die al vanaf 1828 bestaat, geloof ik, want toen is hij gereed gekomen. Ja, hij is uh, gereed gekomen in 1828. En uiteindelijk is het in 1826 is het eigenlijk beslo uh, beslist zeg maar, om die straat aan te gaan leggen. Uh, hoe het een beetje gegaan is... Uh, we waren gewoon, uh, ik was een aantal jaren druk bezig met het... Uh, uh, met toch het, het, het verbouwen van, de, van onze woning. Uh, en daarbij proberen we zoveel mogelijk uh, echt oude kenmerken intact te laten. Dan wel echt weer authentiek te maken. En juist omdat je dan zo dicht op, uh, door, dicht op het vuur zit, als het, als het ware, dan vind je dat juist nog leuker om, uh, om er meer over te weten te komen. Dus uh, toen kwam ook op een gegeven moment de oproep. In de, in, de, in de Klink, in de, in de klink ja, van. Ja. Nou, uh, wij zoeken altijd enthousiaste mensen die uh, een steentje bij willen dragen. Dus ja. mocht je interesse hebben, geef een steentje. Ja. Nou, ik was helemaal niet bezig om een Allemstraat een project van te maken. Dus ik heb op een gegeven moment uh, een bericht gestuurd uh, naar de naar de redactie van de Klink. Mm -hmm. Nou, ik denk dat ze zeker een paar maanden overheen gegaan zijn. En op een gegeven moment kreeg ik een, een belletje van de, van de heer Sensen. Uh, van, nou, zouden we keer langs mogen komen? Nou, toen is uh, de heer Kiefer en de heer Sensen ja. bij mij thuis geweest. en die hebben aangegeven: van, Nou, er staat nog heel lang zit er op de plank. een project dat we eigenlijk willen realiseren. En dat is als het ware het in kaart brengen van de Haarlemmerstraat. Uh, enerzijds omdat het natuurlijk een hele uh, oude straat is. die nog ja. vrij authentiek is. Ja, ja, ja. Anderzijds omdat het eigenlijk wel de entree is van, van, van Zandvoort. En het voor... uh, uh, uh, dat het heel sprekend is ja. voor hoe je Zandvoort ziet. Ja, dat was wel het het, het, het, het streven, doel, het ja, streven. Ja. En uh, uiteindelijk wordt dat voor me altijd... Uh, is dat nog steeds niet eigenlijk politiek uh, beklonken, als het ware. Of gemeentelijk beklonken. Het is zo jammer, hè? Kost, kost dat dan geld om zoiets te beslissen? Of heeft uh, dat financiële consequenties? Nou ja, dan kan ik ook wel even mijn vrouw vragen... maar ja. die, die is jullie die even niet. Bij, niet. Maar, uh, ik denk, neem aan dat, het, uh, dat er wel haken en ogen aan zitten. En dat ja. durf ik niet aan te geven wat de haken en ogen zijn. Moet ik wel zeggen dat het uh, eigenlijk merendeel van de panden momenteel een gemeentelijk monument is. Dat een aantal wel... panden is ook Rijksmonument. Ja, ja. En... Uh, Uiteindelijk, wat, wat je ook zegt, van de, uiteindelijk is het natuurlijk ook uh, financiële uh, consequenties. En nu uh, is het uh, potje voor een gemeentelijke monument, uh, het onderhoud, is, uh, ja, naar mijn weten gewoon leeg. Ja, dat kan. Dat, uh, dus dan krijg je geen financiële uh, tegemoetkoming. Wel is het zo dat je als bewoner wel genoodzaakt uh, de, de bent om het uh, zoveel mogelijk intact te laten en ook zeg maar, te onderhouden. Ja. Dus uh, ook als een soort beschermd dorpsgezicht wordt het op ja, die ja, manier is, wel uh, ja. gehouden. En, nou, ik ik, ik, de, de, ja, ik woon nu nu 6,5 jaar en ik, ik weet niet hoe het ervoor uh, ging. Uh, ik heb wel een aantal uh, veranders uh, vernieuwd zien worden. Zeg maar. ja. Dat dus was, het heeft wel een goede invloed gehad. Ja, uiteindelijk wellicht was het maar vroeger dat het toch, uh, ja, misschien ook financieel ingegeven... dat het toch gezegd werd van nou, zo'n verander is wel heel kenmerkend voor de huizen in de Halamstraat. Uh, en het is, uh, het is voornamelijk natuurlijk esthetisch. Ja. Het is weinig toegevoegde waarde qua, qua huis binnen, zijn, maar qua comfort. Het geeft juist minder zonlicht binnen en het is natuurlijk onderhoudsgevoelig. Dus ik snap wel dat dat op een gegeven moment misschien een beetje een blok aan je been wordt. Jo, zeker, je zodra, ja, zeker zodra het uh, gewoon het achterstallige hondenhout ja. uh, is. Dan is dat hout ook uh, natuurlijk uh, verrot. En dan moet je het opnieuw gaan, uh, gaan, uh, gaan bouwen, als het ware. Maar dat is, wordt nu dus uh, wel uh, gedaan. En dat. Ja, ik vind het wel zelf heel mooi dat, dat mensen daar ook wel uh, gelukkig naar streven. Dat is ook een beetje de tijdgeest, want ja, het ja. is wel zo. En als ik naar de andere kustgemeente krijg, kijk... dat de toeristen getrokken worden door een kleinschalig iets... in niet te grote flatgebouwen, wat je nu hier helaas wel ziet. En dat is dan wel weer een beetje jammer. En dan ben ik ook blij dat er een project bestaat zoals dat van de straat en het recentelijk opgestarte project van de Kerkstraat. Ja. Nee, dat is uh, zeker waar. En uh, denk ook van ik, ik ja, ik, ik als ik naar mezelf kijk, uh, wij zijn ook te, uh, hier naartoe komen verhuizen. En uh, het is wel, je gaat helemaal met. Uh uh, met, ja, met volle overgave stotje in het huis om het, helemaal, in het te, uh, of helemaal weer mooi te maken. En ik wil niet zeggen dat het niet mooi was, maar de details komen er beter tot uiting. En dat kost wel zeg maar, uh, veel tijd en, ja. en geld. Zeg maar. ja, dus het is ook kan. niet uh, dat, dat het zeg maar, voor uh, iedereen zomaar weggelegd is uh, en dat iedereen zomaar de tijd alle tijd in kan steken. Ja, dus, ja dat is uh, ja. Nou, Ik krijg nu net een seintje dat we naar de muziek gaan luisteren. Tot na de pauze, dames en uh, heren. <treeks> Ja, maar dan...